11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal als lid. De politie heeft een drugsbende opgerold die krokodillen gebruikte om geld te bewaken. Bij invallen in Amsterdam en Almere werd voor een half miljoen aan crystal meth aangetroffen en 300.000 euro. Om bij het geld te komen moesten agenten eerst langs twee grote krokodillen. Elf mensen zijn aangehouden. De krokodillen blijven waar ze zijn. Er was vergunning om ze te houden, zegt de politie. Op de A59 bij knooppunt Sonzeel is een tankwagen gekanteld. De chauffeur zat ruim een uur bekneld in de cabine van de vrachtwagen toen hij werd bevrijd door de brandweer. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De lading bestaat uit plantaardige voedingsmiddelen. Door het ongeluk zijn de verbindingswegen A16 en A59 bij knooppunt Sonzeel dicht en dat zorgt voor flinke files. De politie weet nog niet hoe lang de weg afgesloten blijft. Supermarkt Keten Deen roept het product Smikkelsalade terug omdat er stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om verpakkingen van 150 gram die houdbaar zijn tot 2 maart 2016. Supermarkt Deen heeft vooral vestigingen in Noord-Holland en Flevoland. Begin deze week besloot chocoladeproducent Mars al wereldwijd miljoenen repen terug te roepen omdat daar ook stukjes plastic in zouden kunnen zitten. Het weer eerst hier en daar nog wat mist, maar later vandaag komt de zon er ook bij. En het blijft zo goed als droog, bij een graad of vijf. Na een koude nacht is het morgen ook droog en schijnt de zon geregeld. Zondag ongeveer hetzelfde, maar dan waait er wel een stevige en schrale noordoostenwind. Het is ook dan een graad of vijf. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. Op de A10 tussen Duivendrecht en Afredraai 3 kilometer. Op de A2 naar Amsterdam tussen Holendrecht en Amsterdam Rivierenbuurt 4 kilometer. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Watertorensport, Sport, gepresenteerd door Hennie Ukerps. What you gonna do with my love? Sweet Lovin, de favoriete muziek van Imke van der nou en Sweet Lovin. Oftewel, veel liefde krijgt ze volgens mij van huis uit mee. Toch? Absoluut. <laughs> nou, zo'n vraag, zien, heerlijk, hè? Ze zijn Nederlands kampioen geworden. 5-2 was het tegen uh, Almere, hè? Ja, klopt. Het was een heel mooi uh, bimbitel-spektakel uh, in de Maasport in Den Bosch. Dus het was echt, uh, echt super. Ze begonnen eigenlijk de wedstrijd als onderdok... Want uh, iedereen uh, ja, tipte Almere. Maar ja, Velo van Zundert is echt een team echt met Team Spirit. En uh, ja, ze waren zo gedreven en uh, echt voor elke rally gingen ze. En ja, verrassend uh, hebben ze gewonnen. Dus dat was echt super. En nu gaan ze in juni gaan ze de Europa Cup spelen in Frankrijk. Dus het is ook geweldig. En hebben ze daar kans? Ik weet nog niet uh, wat de rest van de teams van Europa... Sommigen zijn nog bezig in sommige landen. Dus ik kan nog niet een totaal beeld uh, ervan schetsen. Het is op zich al mooi natuurlijk. Ja, he? het is een superervaring. Ze was 17 uh, toen nog en ze mocht het winnen punt maken met Rickard Suikerland. Ja, het is geweldig dat je dat al uh, op haar lijstje met hele mooie dingen... al een, uh, een Nederlandse team bij de senioren mag, uh, mag ja, bijschrijven, bij zeg maar. Je haalt erop zometeen. Hoe laat komt ze aan? Ja, ze komt om twee uur aan. Dat is ook wat, hè? Iedere keer de Schiphol rijden. Ja, klopt. Het is vaak tussendoor, uh, ook met mijn werk natuurlijk. Dus uh, vaak dingen regelen. Dus uh, maandag was ik ook zeg maar twee keer op Schiphol. Dus morgens mijn dochter vroeg en s'avonds kwam Wessel uit uh, Rusland. Dus uh, tussendoor werken. En uh, ja, ook nog, mijn andere dochter heeft nu de enkel gebroken. Dus die zit in het gips, dus die moet ook naar school gebracht worden. Dus het is inderdaad uh, even aanpoten. En je zegt af en toe werken, wat doe je? Ik ben uh, combinatiefunctionaar uh, in de badminton. Ik werk bij Sportservice Amsterdam... En uh, ja, daar geef ik met heel veel plezier en enthousiasme... les op scholen in Amsterdam. Uh, op de basisschool primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dus ja, ik probeer iedereen enthousiast voor badminton te maken. En werkt het? Ja, absoluut. Okay. Ik heb ook uh, drie verenigingen onder mijn hoeren. Badmintonvereniging Slotenmeer, Badmintonvereniging Zeeburg... en Badmintonvereniging Amsterdam. En dan probeer ik ook uh, adviezen te geven op beleid, op kader... en dat, dat soort zaken. Dus de, de badmintonsport gaat een grote toekomst tegemoet? Een van de aard toekomst. Nee, ja, badminton is gewoon een van de snelste sporten ter wereld. En dat weten veel mensen gewoon niet. Het is echt fun, fit en uh, ja, je kan er heel veel plezier aan beleven. Maar ook heel veel vriendschap en uh, ja, gewoon dat het heel gezellig is. En dat vinden we ook leuk dat onze kinderen dit nu doen. Want ze moesten echt niks. Want Imco had ook ver kunnen komen denk ik in de basketbal of andere sporten. En Wessel begon ook met voetbal en uh, met judo. Maar ja, ze hebben ook zoveel vrienden, ook nu gewoon door de hele heel Europa al en andere landen. Dat is gewoon geweldig om te zien. Dus uh, ja, dat is denk ik wel een meerwaarde ook door sport, dat je leert wennen en verliezen. En ook gewoon discipline en uh, gewoon ervoor gaan en uh, niet zeuren, maar gewoon uh, knallen en goed je best doen. Dat zeggen we altijd. Uh, iedereen heeft zijn eigen plafond. We weten niet waar het eindigt. Maar als je maar altijd je best doet en uh, ja, goed ervoor gaat, ja, dan, dan kan je ook nergens teleurgesteld over zijn. Ja, die, die, dat sociale van die sport... dat herken ik erg uit, uit de 50, 60 er jaren. Want ja, ik dateer van, van 1947. En ik weet nog in de, in de uh, half 50 jaren... en begin 60e jaren... toen er nog weinig auto's in de straat stonden... werden er tussen buren gewoon... badminton-partijtjes uh, uh, georganiseerd. En, en was dat gewoon een uh, sociale activiteit op straat, die sport? Ja, dat klopt ook. Ja, dat is ook super om te doen. En uh, misschien daar... Uh... Het uh, was vroeger ook leuk natuurlijk in Zandvoort met de buurt aan de bal. Daar hebben wij zelf ook nog meegedaan uh, met allemaal vrienden. En dat was ook leuk net dat zeg maar, basketbal ook werd genoemd met uh, Rolf van der Meijen. Ja, dat zijn ook gewoon allemaal kennissen van ons. En we hadden ook zo'n leuk team met een hockey erbij en een basketballer en een badminton. En dan ging je ook allerlei sporten doen. Zelfs de politie deed mee daar ging je mee, uh, mee schieten, de renningsbrigade... Waar ik vroeger trouwens ook zelf heel biljartjes actief ben geweest. Die deed mee, daar ging je roeien. Dus ja, dat is natuurlijk ook allemaal geweldig om te doen. Gewoon vriendschap en, en sport, dat verbroedert ook. En dat probeer ik ook in Amsterdam te doen. Want ik zit ook heel erg uh, in de regio West en Nieuw-West. Ja, en uh, dat heb je ook natuurlijk een heleboel uh, culturen die daar zijn. Maar spoed, uh, sport verbroedert echt. Dus dat is geweldig om te zien. De vraag werd gesteld door de technicus van vandaag, Charles Duif. En iedere gast in de Watertoren Sport krijgt iedere week een opdracht. We draaien een plaat van iemand. En dan uh, gaan wij een reactie vragen aan de gast op die plaat. En dan gaan we daar nog even over praten. Heb je hem klaarstaan, Charles? Ja, natuurlijk. Laat maar komen. Ja, het, het is actueel, dat zeg ik uh, vast even richting onze gasten bij. Het, is, het gaat over oorlogskinderen. Over kinderen die uh, ja, ongewild slachtoffer worden van het uh, oorlogsgeweld overal op de wereld.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 It Prachtige muziek van Sven Davis. We gaan daar zo even verder over praten. Want als je dus praat over ontheemde kinderen... over mensen die in problemen zitten door oorlogsgebieden... dan hebben we het natuurlijk ook over de twee jongens, Mo en Allah... die uit Syrië naar Zandvoort kwamen en toen opeens naar Loon op Zand moesten verdwijnen. Mo is aan de telefoon. Mo, how are you? I'm fine. How are you? <laughs> I'm fine. Is there any news about your coming back to Zandvoort together with Allah? Uh, yesterday I talked with uh, Allah's lawyer About that uh, She told me about And uh, now uh, She's gonna to wait in One week For uh, Koa Ansar So after that uh, She's gonna to decide About Move Move us to Sanford So we have to wait One more yeah. week One yeah, more one week One more week Yeah Okay How is the training facility For you guys? Uh is not good, like uh, Zandvoort. But yesterday we get first train after one one uh, month in swimming pool. It's near uh, by uh, one of Zand. Uh huh. So at least there's something happening. But you dream of coming back to Zandvoort? Yeah, yeah, of course. Okay. Listen, one week more. We are standing here all together with our arms wide to welcome you again. Ja, yeah, dank you. weer. All the best, man. En keep going, hè? Eh? Thank you. Bye, Mo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Dit was Mo, een van de twee Syrische jongens die in Zandvoort zo goed is opgevangen... en uh, hier heerlijk kon trainen dankzij Jos Kras, onder andere zwemmen. Er gebeurde van alles goed. Jij hebt net die plaat gehoord van Sven Davies. Geef jouw commentaar, Francine van der Aar. Ik moet zeggen, ik vond het een heel mooi nummer. Dat ging wel heel veel door me heen. Maar laat ik eerst zeggen, van, uh, ik ben zelf... Uh, zeg maar in een hele warme en uh, liefdevolle uh, zeg maar, familie opgegroeid. Mijn meisjes namen is Oiva. Ik woonde samen met mijn opa en oma en mijn vader... en mijn, mijn zus Nina uh, in Zandvoort. Daar hebben we heel veel warmte gehad. En ook uh, mijn man Martin van der Aarde... die heeft ook een hele fijne familie... die altijd voor klaar klaarstaat. En uh, ja, dat, dat proef je wel eigenlijk... dat je ieder kind zeg maar, heel veel warmte en geluk wenst. En, en wij zeggen ook altijd tegen onze kinderen, uh, ja, gaan we met andere mensen om zodat je zelf ook graag behandeld wil worden. Want we vinden het gewoon heel belangrijk dat er gewoon normen en waarden worden meegegeven. En ik ben zelf door mijn opa en oma vroeger uh, opgevoed. En ja, dat was toch zeg maar, een, een generatie, uh, zat daar boven. Dus wij zijn echt uh, ja, zeg maar met bepaalde dingen, met een hand geven. Of, of met u, wat ja, u er zelf net ook mee ingaat. En ja, zo ben ik gewoon opgevoed. En dat proberen we onze kinderen ook mee te geven. En ja, wij zien sommige dingen ook terug. Ik weet nog wel, ik, ik kan een heleboel voorbeelden noemen. Maar bijvoorbeeld ook met kindertuizen... dat daar kinderen van uh, klasgenootjes van onze kinderen... en die mochten dan zeg maar niet de sint Maarten lopen. Want dat vonden ze niet goed. Nou, dan aten die kinderen die avond bij ons, dat wij ze meenamen. Of een ander kind van mij, dat een keer als je altijd de klas mee rond mag gaan... mag je altijd kinderen uitkiezen. Dus ja, thuis ook enthousiast gevraagd. En wie had je meegenomen? Ja, dan hoorde je namen. Zeiden ook zo, hè, die naam. En toen zei ze: ja, maar die is nog nooit mee geweest de klas rond. Dus toen had ze echt zoiets. Imke was dat als voorbeeld. Van ik vond het ook leuk als die een keer mee mocht. Dus ja, we merken wel, uh, en dat horen we ook heel veel vaak terug van andere mensen. Dat ze ook best wel puur zijn. En uh, ja, ook echt wel aan andere mensen denken. En ja, ik zie natuurlijk ook heel veel, wat ik al zei. Ik werk in Amsterdam. En ja, ik geef ook bijvoorbeeld Montessori College Oost. Geef ik uh, lessen, Waar ook heel veel vluchtelingen zijn. En, en allerlei dingen. En woorden, ook best wel hele schrijnende gevallen. En ik denk, een beetje liefde en warmte is gewoon ook zo belangrijk. En net noemt u het ook al met die vluchtelingen. Ja, toen in Zandvoort waren, is er van ons ook kleding naartoe gegaan. Sportkleding naartoe zijn, koffers naartoe gegaan. Ik denk, als we gewoon met z'n allen helpen. Al is het maar een kleine moeite met boodschappen doen voor oudere mensen. Of gewoon met elkaar. Dat inderdaad de wereld er veel beter en warmer van zou worden. Dus dat wij ook wel meegeven. Mijn moeders moeder, mijn oma, overleed toen ze 29 was. Mijn moeder was drie. Die verdween in het Amsterdams burgerweeshuis. Ik kan je vertellen dat dat toen ook heel vreselijk was. Heb je het verhaal van Mo en Alla gevolgd? Ja, volg ik ook mee. Wat vind je ervan dat die jongens zo graag terug willen... en dat dat maar duurt en duurt en duurt? Ja, ik weet wel in Nederland... omdat we zelf ook tegen heel heleboel dingen altijd aanlopen... daar worden heel veel met regeltjes gewerkt. En, uh, ja, en ook met COA en, en allemaal dingen... En, ja, het is voor hun en ik denk ook voor de mensen in Zandvoort die ze terug hebben gewoon ook heel lastig. Maar aan de andere kant, er moeten wel regels zijn, maar het is zo jammer dat er vaak niet op maat gewerkt wordt. En dan lopen we ook zo vaak tegenaan, en nu ook, van als alle partijen openstaan en het geeft geen problemen. Dan denk ik ook, waarom wordt het zo moeilijk gedaan? Maar dat zijn met een heleboel meer dingen, dat ik soms dingen niet snap. Daarom is die plaat van Sven Davies zo ontzettend goed, hè? Ja, maar dat zei ik al. Er gingen zoveel dingen door me heen dat ik denk, nou, wat moet ik hierop zeggen? Omdat ik zelf ook heel veel meemaak, ook in Amsterdam, wat er gebeurt. En uh, ja, we hebben ook zelf in ons leventje ook best wel heel veel meegemaakt. Dus ja, dan is het best wel lastig dat je denkt van ja, wat is belangrijk? Of ook zeg maar nu met opvoeding, dat zien we ook zo, ook met die kinderen in Amsterdam en, Af en toe is het ook wel triest als je dingen meemaakt... als een jongetje te laat wordt en van de gymdocent dan niet mee mag doen. En dan ga je later met hem praten en dan zegt hij... ja, maar buurman is hem vergeten wakker te maken. en Dan zeg ik je buurman, dan zegt hij... ja, mijn moeder drinkt heel veel, die kan dat niet. En allemaal dat soort dingen maak je mee. Dus daar word je wel gevormd door. En dan denk je, nou, wat voor toekomst uh, krijgen die kinderen? Dus ja, maar dat net, is wel lastig. Net, net als jij een trotse moeder bent... vanwege uh, jouw dochter die uh, de sport. Ben ik een trotse vader van deze, deze zanger. Want die heeft natuurlijk, uh, even los van de inhoud van het liedje... ook uh, vocaal en nogal wat ja. talent aan boord. Je mag trots zijn, Charles. Ja, ja nou, is abso geweldig. absoluut. Dat was echt ja. heel mooi. Ja, vond ja. ik ook. Absoluut. Dank je wel. En zo zie je hoe zo'n plaat weer een hele discussie losmaakt, Charles. Zeker. Ja. En dat is denk ik de bedoeling ook een beetje van Sven, hè? Ja, dat is het. Maar ja, uh, we lopen toch uh, tegen muren op. Hè. Uh, we proberen natuurlijk daar landelijk uh, aandacht voor te krijgen internationaal zelfs, want het liedje is geschreven door, uh, door ook een schrijver, uh, die uh, verantwoordelijk is voor hits van Jennifer Lopez en George Benson. Niet zomaar iemand dus eigenlijk. Uh, maar, maar desondanks, uh, ja, het blijft erg moeilijk om, uh, om, om door te breken, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Klein stukje instrumentaal. Dan gaan we nog even over het voetbal in Haarlem praten. Want actualiteit blijft actualiteit. Zo is dat. Nou, ik heb uh, niet instrumentaal iets klaarzaam. Maar wel een nummer van, uh, van de jongens van het strand. De Beach Boys. <middels> Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. Dit is inderdaad de Wadertorensport met als gast vandaag Francine van der Aar. De moeder van drie zeer talentvolle badmintonkinderen. Hou je van voetbal, Francine? Ja, ik vind alle sporten leuk, dus uh, voetbal vind ik ook leuk. Je weet dat er, misschien dat er in Haarlem een vierde klasse is met alleen maar Haarlemse clubs. En er is maar één man die daar alles van weet, dat is Martijn Prinsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel het laatste nieuws, Martijn. Nou, je hebt het over de vierde klasse. Afgelopen zondag is de tweede periode geëindigd. Ja, goed, we hebben het er al vaak over gehad. En die is naar, als we dan onze, over, over onze persoonlijke veete hebben, zeg maar, is een schoot gegaan. Gefeliciteerd hoor Martijn. Dankjewel. Je mag het echt heel hard roepen. Want het is jouw club hè. Ja, van dat oorsprong is dat is, wel mijn, mijn club. Ja. Ze speelden uit de BSM. En binnen 23 minuten stond het, stond het 4-0. Ja. ja, dat was, dat was snel, snel duidelijk. Ik had een slechte zondag. Ja, ja het had een slechte zondag. Allianz verloor met 1-0. Ja ja, ja, ja, En mijn voorspelling zal niet uitkomen dit jaar. Dat, daar ben ik ook bang voor, Henny. Daar ben ik ook bang voor. Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee. Nou goed, wat hebben we vorige week nog meer gehad? Nou goed, we hebben het net al heel even over, over Zandvoort gehad. Um, het is niet best, maar ze pakken wel de periode... En koninklijk um, AFC natuurlijk, hè. helaas uh, niet, meer, uh, niet meer aan kop, maar goed. Nee, maar wel de periode. Erg. Ja, en um, ze spelen komend weekend uh, tegen DEC. Veel makkelijk tegenstanders, en ook hoog. Ja. Ik denk dat, uh, dat er veel verenigingen zijn op dit moment die uh, bang zijn voor AFC en andersom. Dat denk ik ook. Ja. En ik heb de training gezien gisteravond, nou dat ging er weer op jongen. Goed zo, ja. goed zo. Nee, dat is echt leuk. Ja, het is leuk. Ze doen het goed. Ja, ze doen het goed. Maar ja, ze moeten wel winnen natuurlijk. Ja, nou is het inmiddels het gaatje met, uh, uh, zeg maar, om, om plek, uh, plek 7, hè, want het stond uh, twee uur geleden maar allemaal dicht bij elkaar, is inmiddels wel wat groter, waardoor ze een klein buffertje hebben. Ja. Maar, uh, ja, puntjes in ieder geval thuis. Ja, die moet je gewoon pakken. Die moet je gewoon pakken. Het blijft nog steeds een groot dispuut, hè, die tweede divisie. Er zijn nog ja. steeds zeer veel clubs die er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Ja, vooral dat het probleem met de uh, spelers uh, onder contract hebben dat, dat, dat, vooral AFC uh, die heeft daar zeg maar het, het voortouw in genomen, ja. Ja, dat, dat stuit tegen de borst. En wat vind jij ervan eigenlijk? Um, ik vind dat uh, um, uh, de, de, de, de, de lijn tussen het betaalde voetbal en het amateurvoetbal op deze manier wel heel erg vervaagt. En we zien het nu bijvoorbeeld aan een club als WKE. nou dat is inmiddels gewoon een soop geworden. Um, hm. Dat dat, uh, het is heel moeilijk voor, voor uh, amateurverenigingen om op die manier voetbal te gaan bedrijven. Ja. Ja, dus um, ja, het, het, het, het, ik, ik um, mijn, mijn uh, voorkeur gaat gaat uit uh, uh, ja houd gewoon wat dat betreft, uh, hou de, de lijn tussen betaalvoetbal en het amateurvoetbal, laat dat, laat dat zo. Um, ik vind het toch raar dat je uh, aan, aan amateurverenigingen eisen kan stellen van je hebt een x-aantal spelers onder contract. Ja, het, blijf, het, blijft moeilijk. het blijft moeilijk. Wat zijn de toppers komende zondag? Um, nou, er is eigenlijk dit weekend heel weinig voetbal. Um, de topklassen die wel een competitieronde. Nou goed, wat ik al zei. Um, uh, HFC krijgt de Tech uh, op bezoek. Um, verder um, is er uh, de kwartfinale van de harland cup die wordt uh, gespeeld dit weekend. Op zaterdag één wedstrijd, onder andere met Allianz Zaterdag. En op zondag drie wedstrijden met, ik denk als... een uh, van de leukere wedstrijden, uh, HBC tegen Hillegom HBC, natuurlijk nog topklasser van, of de, de, de koploper van de vierklasse. Dat zijn... Ja, verder is er niet heel veel. Dus allemaal naar HBC of allemaal naar HFC? Precies. Waar ga jij naartoe? Ik uh, denk dat ik naar um, HFC ga. Dan zie ik jou daar. Dan zien we elkaar daar. Ik ga wel eerder weg, want ik moet naar Ajax-AZ. Oh, ook leuk. Ook leuk. Ja. Hoe hebben de heer eigenlijk PSV beleefd, het gelijkspel? Ik vond het geweldig. Ja. En, en, en de kans in de, in de rematch? Nou, gewoon. Het is voetbal, hè? Ja, okay. je, hoeft er maar, je hoeft er maar één te maken en je bent door. Ja, ja maar hoe schatten jullie die kans in voor PSV? Nou, Luc de Jong doet weer mee, dus waarom zou het niet gebeuren? Oké. Okay. We gaan ervoor, toch? Wat vind jij, Martijn? Ik denk dat PSV uit uh, in, uh, bij Atletico niet heel veel kans maakt. Maar goed, ik dacht ten in eerste instantie ook dat ze um, woensdagavond uh, geen punten zouden pakken. Dus ja goed, wat je zegt, een doelpuntje en uh, het wordt al voor Atletico een stuk lastiger. Precies, ja. Het was in ieder geval weer leuk je bijdrage, man. Helemaal goed. We Tot spreken volgende elkaar week. volgende week weer en dan heb je weer een vol programma, hè? Ja, alleen maar gelukkig weer een vol programma. Heb jij al nieuws trouwens over de transfers? zijn er al veel spelers die van de een naar de ander gaan. Um, afgelopen zondag heeft HFC bekendgemaakt dat ze een uh, uh, speler bij Katwijk van aan hem gehaald als vervanger van Mike van der Ban. Aha, uh -huh. um, ja, die is niet te vervangen joh. Nee, goed, oké. Okay. Um, en verder, uh, Edo zondag heeft uh, na het, uh, de afmelding van Kort en Bos een nieuwe trainer uh, um, gecontracteerd... Um, dat is uh, de trainer die in november um, bij uh, Leonidas op, uh, uit Rotterdam op straat is gezet. Een, een, een, een verrassende keuze. Maar goed, het is misschien wel eens goed om iemand buiten de regio voor, voor, uh, voor de groep te hebben. Wel een goede trainer, hoor. Dat, ja, en, en hij is, en dat is wel nog een leuk, uh, leuk, leuk feitje... hij is de uh, um, snelste doel te maken in de Eredivisie. Ja, ja, ja. ja. Dat is leuk. Ik word geloof ik na, na 9 seconden in ergens de jaren 80... Hey, weet jij iets van Telstar? Ja, die, uh, die speler, die dan moet ik het goed zeggen... Tarik Tisoudali. Ja, juist. Die is een uh, speler van de man geworden. Ja, die heeft de bronzen stier. Maar het zou me ook niets verbazen als hij de gouden stier wint. Nou ja, ik denk dat Telstar... Um, ze zijn sowieso goed op dreef. Waarom zou het nu mogelijk zijn om uh, aan het einde van het seizoen mee te doen in de competitie Ja. 11 maart spelen ze tegen Jong PSV... Mm -hmm. Ik raad u allemaal aan om dan, schrijf het in de agenda... om een uur of half zes naar het stadion van Telstra te komen. Want dan wordt er gespeeld, een ongelooflijk leuke wedstrijd. Allianz onder 10-1 tegen OG onder 10-1 als voorwedstrijd. Kijk. Kijk, en als je nou talenten wil zien, moet jij eens gaan komen kijken daar. Zo is het. Oh, hey, vandaag trouwens de Elfstedentocht, hè, de hele dag. Vandaag de Elfstedentocht? Ja, op eh, nos.nl. Oh, klopt ja, ja. De, ja. de LFT-tocht van 26 februari 1986. Weet je waar ik toen ja. was? Nee. In de helikopter erboven. Oh. Ja, ja. <totsafdAS> dus mij zie je niet, maar je mag best kijken hoor. Ja, dat gaan we doen. Dag jongen, bedankt. Dag. Dag. Nou Henny, we hebben ook nog uh, uh, Telstar die muziek maken. Luister maar. MUZIEK. <tunentrachting> We kennen het ook van de Ventures. Uh, maar ook als voetbalclub. En daar had hij niet net over, toch hij niet. Ja, ja, het is best een leuke club. Maar nogmaals, 11 maart, voorwedstrijd, Allianz tegen OG, onder 10-1. We zijn vandaag nieuws in het Haarlems Dagblad. Want misschien herinnert u zich de uitzending van vorige week... met schrijver Frans van Dijl, die zijn nieuwe boek presenteerde. Die heeft ook een column in het Haarlems Dagblad. En daar had Joop van Es het straks al even over. Die noemde mij een slavendrijver En dat heeft ook te maken met het feit dat hij genoemd werd in die column... Een eeuwigdurende talkshow. Ik zat in Watertoren Sport. De naam van een twee uur durend radiostation Zandvoort FM. Van het bestaan ervan had ik geen weet. Zo min als iemand van het personeel, maar enig... Uh, ik, ik moet even, sorry, ik moet jullie even onderbreken. Want ik heb een uitdraai gekregen en daar staat maar de helft op. Dus dat is niet zo netjes. Maar onze computers staan tegenwoordig voor niks. Dus die pak ik er even bij. Even kijken hoor, wat, uh, want dan, ja, dat hoor ik gewoon toch te kunnen lezen niet. Kijken waar die staat. <laughs> Erg is dat, dan staat je telefoon vol met sportberichten. En dan kan je het weer niet vinden. Maar ik ga het doen, let op, komt die aan. Frans van Dijl, de kornist van het uh, Haarlems Dagblad, die gaan wij eventjes laten horen. Als nou ook mijn telefoon nog open wil, en dat wil hij wel, dan heb ik hem daar. Spannend allemaal. Ja, het is echt. En, en het lukt ook niet. Ja, ja. dat, dat zou je altijd zien, hè? Dat is zo, hè? Dat is heel vervelend. Ik, ik ga er een klein stukje muziek in en ik krijg voor jouw seinjes. Ja, ik, ik ga hem even zoeken, want dit kan niet. We're all going on a No more working for a week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 kleine lettertjes. eeuwig durende talkshow. Ik zat in Watertoren Sport, de naam van een twee uur durende talkshow bij het radiostation Zandvoort FM. Van het bestaan ervan had ik geen weet. Zo min als iemand van het personeel ook maar enige notie blijkt te hebben van de luisterdichtheid. Het konden vier luisteraars zijn, maar ook vierduizend. Zandvoort FM resideert op een knusse zolder van een voormalige gasfitterswoning aan de Tolweg. De presentator is de 57-jarige Henny Rukert... ooit verslaggever bij het bekende radioprogramma Langs de Lijn. Hij is zo'n man van wie meestal wat uh, loverig ingestelde vrouwen beweren... dat hij zijn mentale leeftijd van zeg 17 jaar eigenlijk nooit is ontstegen. Een leuke vent <laughs> dus. Ik was samen met Waling Westra... onder veel meer teammanager van de Koninklijke HFC. Waling had zijn vriendin meegenomen. Maar ik had ook weinig vrouwen... Hey, wat is dit nou weer? Maar ik had mevrouw op vrijdag daar niet voor weten te porren. Vrouw op vrijdag is de echtgenote van Frans van Dijl. Het programma was ook weinig vrouw toegankelijk. Wij mannen praten, zeg het maar gerust, ouwe hoerden. Twee uur aan één stuk door over voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Van Memphis Depay tot HFC, de Tweede Divisie, de wederopstanding van Edo... en het veldtekort van Allianz 22... Tussendoor werden er plaatjes gedraaid van Queen en The Doors. En er waren lijnverbindingen met onder andere Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Deze Joop praat niet alleen snel, maar ook veel. En dan gaat het meestal over uitslagen, standen, tussenstanden en het programma van het komend weekend. Voor zover wij die ochtend al luisterhuis hadden, dan waren die, vrees ik, naar Joop's bijdrage, iets anders gaan doen. Niet dat ik nou zo'n klant, zo aan klantenbinding deed, want af en toe hoorde ik mezelf in de microfoon ratelen en dacht ik, wie kon hier nou in Hemelsnaam nog in geïnteresseerd zijn? Had Henny ons nog twee uren gegund... dan waren die probleemloos gevuld. In de nazit refereerde iemand aan de memorabele... in Café Studio Te Haarlem ontstaande voetbalshow... Atenbos bestaat niet. Hoe jammer het was dat die niet meer bestond. Maar Henny wist er wel raad mee. We konden er met Watertoren Sport een mooi vervolg aan geven. Elke week live vanuit het clubhuis van de Koninklijke HFC. Met publiek erbij en een bandje. Zo fantaseerden wij er jongensachtig op los over een eeuwigdurende talkshow. En toen ik eenmaal weer buiten stond, passeerde net een dame die mij uiterst welwillend toelachte. Zou het een luisteraar zijn geweest? Frans van Dijl. key the sunrise staring slowly across the sky said goodbye he was just a hired man working on the dreams he planned to try the days go by natuurlijk de heer Eagles met uh, It's Another Tequila Sunrise. en tequila, dat is dat drankje wat je moet drinken. De, de, eerst wat zout op je handpalm en dan uh, neem je een nipje van, van de tequila... en dan voel je je helemaal warm worden, Henny. Ja, geef mij maar een whisky, hoor. <laughs> is het zo? Teg, ik heb gisteravond heerlijk met een glas whisky in mijn hand gekeken... naar uh, Manchester United. Ja. En zoals je weet, iedere week is Brian Toek onze gast over het Engelse voetbal. <laughs> Brian, what about your last night? It was great. Wasn't it entertaining, Henny? Yeah, They it went was. went one down, missed the penalty, hit the post, and scored four, was it, or five? Yeah. Uh, with the new forward, an 18-year-old. Yeah, that was uh, his, his first, first game. game. Yeah, it was incredible. And um, again, the injury at the warming up stage of their top man, uh -huh. which is incredible, for the second week in a row. Can you, can you, but wait, wait a second, Brian. Can you explain to me why Marcus Rashford didn't play earlier? Because he's only 18 years of age. I yeah. think he hasn't even played for the under-21 team. He's, he, um, Rooney is out. Uh, Martial is out from last night. Yeah, 12 uh, players are out. But come on, when you have this kind of players in your youth team, put yeah. them in. Yeah. Well, that's interesting. Now, uh, put him in as interesting, but let's let's face it, last night the Danish team, yeah, Henny, they're, they're not very good, you know. Um, wait till Saturday. They play Arsenal on Saturday, and then you see the difference. Um, last night uh, Memphis played well. He looked well, you know, but it was easy for him. Nah, he, was, he was playing very well, Brian. Come he on. Was, he was, Henny, but wait till uh, Sunday, I think, uh, mm -hmm. United are at home to Arsenal. I'm talking about Arsenal, I was yeah. very, very impressed against Barcelona. Yeah, yeah, yeah. They're a good side, um, yeah, Messi, you know. <laughs> what uh -huh. do you do? What do you do? You have Messi, Suarez, Neymar, yeah, you know They play as if they they play Czech. Yeah. It's fabulous. Dames en heren, Brian Toyk is onze Engelse correspondent over het Engelse voetbal. Natuurlijk hebben we gesproken over gisteravond Manchester United tegen Mitchelland. Brian vindt dat Mitchelland er helemaal niets van kan, maar ik heb genoten van Memphis. Hij speelde een fantastische pot met heel mooie individuele acties. En ze hebben gewonnen met 5-1. Rashford was een invaller van 18 jaar die voor het eerst in de ploeg stond en twee keer scoorde. En dat was natuurlijk leuk. Heb jij het gezien gisteren, Francine? Nee, ik heb het niet gezien. Dus uh, ja, vaak moet ik s'avonds ook nog werken. Dus uh, voor verenigingen ben ik bezig. Maar uh, ja, ik blijf het, als het opstaat thuis, dan, uh, dan kijk ik het wel. En wat vind je van het Engelse voetbal? Ja, ik vind het vrij hard. Het is heel fysiek. Dus uh, dat, dat vind ik wel een verschil. Maar ik vind wel super die emotie die er vaak bij komt. It's a very hard sport in England, she says, Brian. Yeah. But she yeah. loves the emotion. Ja, yeah, oh ja. Yeah, ja, yeah. well, that's, that's the excitement of it all, you know. But it is more a physical game, um, most certainly, Henny. Uh -huh, Aha. Uh, you, you know, and, and that's, that's, that's one of the trademarks about the game in England. Um, now, this weekend there's a good game. Southampton-Chelsea. Ronald versus Kuz Interessant, Interesting. Yes. Dit weekend no. speelt uh, Southampton, de ploeg van Ronald Koeman, tegen de ploeg van Kus Hiddink. Chelsea will be a great game. This will be the game of the weekend. Um, neither uh, Southampton have not lost in seven games. And Chelsea have lost once since Koos arrived. And that was out to uh, Paris Saint-Germain. Southampton heeft zeven wedstrijden niet verloren. En onder Guus Hiddink heeft Chelsea ook niet verloren. Alleen behalve dan tegen Paris Saint-Germain voor die championship Yeah. So we're looking at a really good game here. Uh, my prediction would be a goalless um, uh, a goalless draw, but uh, maybe if I was pushed I'd give Chelsea the win. Yeah? Yeah. I don't know. I don't think so. But I don't know they're, they're, we will they're see. moving very free. We, we we will see. We will see. But uh, an interesting game. En dan voor Louis, hij speelt out to, uh, sorry, at home to Arsenal. En uh -huh. if he gets a result of any sort with the squad he has, Henny, yeah. it would be an excellent, you yeah. know, it would yeah. be a... Als uh, Louis van Gaal zondag met zijn ploeg tegen Arsenal een goed resultaat haalt, dan wil dat, uh, dan zal dat excellent zijn, zegt Brian. Brian, another question today yeah. in Zurich, a very important day for FIFA. The, yes. w what are the, the, the British representatives choosing? I have no idea. Uh -huh. I, I I think it, it'll be a very interesting day in Geneva, as I say. Even, you it's know, not Geneva, the, the it's Zurich. The, the, the, the preliminary discussion of the meetings should be interesting. Uh -huh. Who's going forward, who's not? The, you know the, that, that the, the man with the, the biggest chance is Sheikh yeah. Salman from Bahrain... Yeah. And he was a blatter adept. Yeah. But you don't you don't think that England will choose for him. I, I have no idea who who they're going to choose. I think like the the, the whole thing is in such a, a, a bad position any mm -hmm. that um, I don't think they can trust each other. Mm. You know the Europeans are looking at the Asians, the Asians are looking at at the, the Africans, the Africans are looking at the South Americans. <laughs> het is een situatie. Ook Brian vindt de situatie bij de FIFA, waar vandaag dus een nieuwe voorzitter gekozen wordt. als opvolger van Blatter. Eh, verig, scheep erg juist. Nou ja, noem het maar heel vervelend. Want de, de ene uh, volgt de ander en het is totaal onduidelijk wat er gebeurt. En in ieder geval is die nieuwe kandidaat, die, die vertegenwoordiger van Bahrein. is een adept van uh, Blatter. En ja, die heeft ook niet al te beste papieren. We are going to wait for it, uh, Brian. We talk Will to you, you next week with the two results. Of course, as a very interesting thing. Good so, Henny. Okay, can't wait. <laughs> <laughs> Oké, okay, buddy. Bye-bye. Be good. Thank you. Bye. Bye. This was Brian Toik over het Engelse voetbal... en natuurlijk ook over de FIFA. Wat vind jij van die hele situatie, Francine? Ja, ik vind het lastig, maar zeker in Sportland... Uh, vind ik dat je elkaar heel goed moet kunnen vertrouwen... En dat merk ik gewoon bij heel veel sporten hoor. Niet alleen bij voetbal, bij andere sporten ook. Maar gewoon eerlijkheid en oprechten. Gewoon weten waar je aan toe bent. Dus ik, ja, ik vind het heel lastig. Ik lees natuurlijk ook die stukken wat er allemaal gebeurd is. En uh, ja, ik denk dat je toch het beste moet doen. En soms dus gewoon schip maken. Hè. Gewoon uh, met mensen er vol voor gaan die je kan vertrouwen. En ja, op afstand en wat ik lees in kranten kan ik dat absoluut niet inzien. Dus daar kan ik ook weinig uh, iets over zeggen. Hoe is het voor jouw kinderen? Gaat dat goed bij de Badminton? Uh, ja, met de badminton hunzelf wel. Ze doen ook heel veel hun eigen weg. Uh, ja, beide spelers, zowel Imke als Wessel, zitten ook in het Nederlands team. Maar ja, wat we al diverse keren hebben benoemd, uh, er is gewoon geen geld. Dus uh, alles moet betaald worden, zelfs de training op Papendal. Want ze trainen ook op Papendal in Arnhem, dus naartoe en terug. Dus uh, ja, dat, dat is lastig. En het is ook lastig omdat ze ook, uh, Imke is vooral ook gespecialiseerd in een mix. Dat is met een jongen en een dubbel met een meisje. Dus ja, ze hebt niet uh, al een aantal jaar een vaste partner. En nu gaat ze ook heel goed uh, met Deborah Jill in de dubbel. En een mix, ja, dan moet ze vaak ook zelf gewoon eigen partners maar kiezen. En uh, nou, niet kiezen, maar gewoon kijken van hoe we wat. Dus dat is best wel lastig. En ja, ze hoopt nu gewoon ook aansluiting bij de senioren te krijgen. Want daar zit ook een Deense trainer en ja, die bepaalt veel. Maar ze zijn nu met uh, koppels bezig voor Rio, want... Uh, ze hopen dat daar twee koppels naartoe kunnen gaan. Een damesdubbel en een mix. En ja, daar is de bondscoach voor de dubbel gewoon nu eigenlijk alleen maar mee bezig. Dus het is best wel lastig uh, uh, dat zeg maar, uh, de sporters vertrouwen krijgen... en weten waarvoor ze bezig zijn. Dus je moet echt wel een beetje gek zijn... en uh, echt elke dag voor je doel gaan en uh, ja, zeg maar daarmee bezig zijn. Want alleen op de baantraining red je er niet. Imke die, uh, moet ook iets fitter worden, nu terwijl ze heel veel doet omdat het gewoon uh, zo fysiek zwaar is geworden in de wereld. Dus ze is in het kort ook uh, met bezig met een, uh, ja, een personal fitness trainer. Dus en daar gaan ze ook van kijken om nog fitter te worden. Dus echt elk puntje op de i moet gezet worden. Maar ja, anders kan je het ook niet redden. De Europese uh, bij de wereldtop. Nee. In voetballen ga je met je team dingen doen. Je gaat een avond bowlen. Je gaat gezellig met elkaar eten. In, in dat vele reizen van jullie zit natuurlijk heel weinig sociaal contact. Ja, klopt. Als ik naar Imke kijk, die hebben echte vrienden echt uit de badmintonwereld. Want ja, voor de rest, wat je al zegt, dat was vroeger op school ook al. Want het is school en trainen, dus ja, daar is weinig ruimte. Maar uh, ja, ze hebben wel gelukkig heel veel vrienden en kennissen uit de badmintonwereld. En uh, van Sunday Tvelo is ook een super vereniging. Dus uh, heel veel met elkaar doen. En ja, ook door die uh, internationale toernooien of nationaal. Want er wordt natuurlijk ook in nederland mastertoernooien gespeeld... Want speelt al een tijdje alleen maar, uh, zeg maar het hoogste niveau van de senioren. Met de veertiende speelden ze al uh, zeg maar top van senioren in Nederland. Dus ja, dan gaan ze wel met z'n allen naartoe of in een hotel blijven. Maar ja, feesten gaan ze dan ook niet. Want ja, vaak dan, uh, dan gaan ze door. De volgende ochtend moet ook weer vroeg gespeeld worden. Want om een voorbeeld te geven, afgelopen weekend kwam ze terug uit Groningen. Gaat ze vrijdag naar Groningen toe. En dan wordt gewoon twee dagen vol gespeeld... En in Dames Dubbel was ze ook met de teamgenoten Michael Halkema eerste. En uh, de single was ze derde geworden. En de mix ook uh, halve finale. Maar ja, dan is het s'avonds gewoon naar huis. Snel uh, ja, spullen in de was doen En de volgende vond weer vroeg weg. Je hoort wel eens de uitspraak: topsportkinderen hebben geen jeugd. Ben je het daarmee eens? Gedeelte. Ik vind ook altijd: uh, het is hoe je het zelf in wil, in wil vullen. En wij als ouders waken er ook voor uh, ja, dat ze ook gewoon wel plezier aan beleven. Dus heel vaak uh, moeten ze pieken. En op jonge leeftijd moeten ze altijd al heel veel. De club verwacht wel, was het Nederlands team verwacht wel. Want ze is ook echt wel een spelster uh, die altijd met teamwedstrijden... echt voor de punten zorgt met nog een paar uh, spelers. Dus er wordt heel veel van verwacht. Dus wij zeggen ook wel eens, ja, soms moet het ook een beetje los... en kan ze van ons ook toernooien voor de lol meedoen. Dus echt met vrienden die ze al zeg maar, van het begin in het badminton heeft... En, uh, en dat ze gewoon plezier moet maken. Want anders red je het ook niet. En Ik loop te lang mee in het badmintonwereldje wereldje. Dat ik heel vaak gezien heb. Dat ook echt grote talenten zijn afgehaakt. Omdat het alleen maar moet, moet, moet. Ja. Dus je moet zelf ook. Het moet uit jezelf komen. Die intrinsieke motivatie. Die moet er echt zijn. Want wij moeten beide, uh, zowel mijn man en ik, vaak alleen maar op de rem trappen. Dat we zeggen, nu even niet trainen. Of even je rust pakken. Want als het niet uit hun zelf komt. Dan, uh, dan kan je beter stoppen. Ja, jouw gezin is net een bedrijf. Jij bent bijna net een directeur die allerlei dingen moet regelen. Maar van een, daar in dat gezin is ook een sociaal leven heel moeilijk. Ja, dat klopt wel. Dus, maar ik, ik wil wel benadrukken, we doen het met z'n vijf, hè, met z'n allen. Want mijn man doet ook echt heel veel. En uh, ja, we hebben ook nog uh, familie eromheen, zeg maar, een uh, opa en oma die, zeg maar, oppassen of als mogelijk is. Of uh, zus en de zwager en de andere tante. Het zijn vaak kleine dingen, maar het helpt toch wel met elkaar. Alleen ja, vroeger hadden we een hele grote vriendenkring. En dat is wel een stuk kleiner geworden. Maar als we elkaar weer zien is het goed. Want ze weten ook gewoon ja, dat we altijd bijna elk weekend in de sport al zitten. Ja. Dus er zit maar een hele korte periode dat we niet zijn. Voor de rest zitten we elk weekend in de sport al. Hoeveel dagen per jaar zijn jullie als gezin bijeen? Weinig. Ik durf <lacht> ze niet te tellen. Ik denk, vleden jaar uh, hadden we maar één weekje ook in de vakantie. Want best had drie trainingskampen, Imke... Die, nou, Wessel had volgens mij vier weken in de zomer... dat hij op trainingskamp was, Imke drie. Dus we zijn altijd weg en uh, altijd bezig. Dus we proberen wel een weekje met elkaar... Uh, wat <laughs> wordt de vakantie dit jaar? Nou, we hebben nog niet helemaal bezig. Want Imke die hoopt natuurlijk ook op uh, die crowdfunding-actie. Want ja, die hoopt nog op een, uh, een trainingskamp uh, te gaan bekostigen. Dus, maar daarom weten ze nog niet zeker uh, wat ze gaan doen. Ze zijn een aantal jaar bij uh, Petcoach Summer Camp in uh, België geweest. Wessel is ook met de selectie in Frankrijk geweest, Imke ook. En eigenlijk wil ze het liefst ook uh, ja, zeker Imke een keer naar Azië. Maar ja, dat kunnen wij zelf niet bekostigen. Maar daar zijn we voor aan het kijken. En ik moet ook zeggen, beide die hebben ook nog een uh, vakantiebaantje in de zomer. Die werken dan uh, bij speeltuin Groenendaal. Dat is een superleuke speeltuin voor jonge kinderen dus die Groenendaal. En daar werken ze ook nog. En alles wordt in een potje gestopt uh, voor de toernooien. <laughs> Wat een leven. Timke <laughs> van der Aar, uh, gepassioneerd badmintonster. Achtvoudig Nederlands jeugdkampioen. En de schaarse minuten die we nog over hebben, Hennie. Ik denk dat het uh, belangrijk is uh, voor haar... om nog even aan te halen uh, voor de luisteraars... waar ze terecht kunnen om uh, um te sponsoren. Om uh, uh, crowdfunding uh, bijdragen te leveren. Ik, ik geef het uh, onze gast nog even... Uh, het woord om daar nog even iets meer over te zeggen... zodat uh, mogelijk uh, enthousiaste luisteraars uh, een duitend zakje doen. Je, je hebt zelfs geld gekregen uit het verre buitenland... Hè, voor deze crowdfundingactie. Ja, klopt. Dat is wel leuk om te vermelden. Althans, dat denk ik. Want uh, ze had vandaag gestond dinsdag dus in de krant... en dat kan bij uh, www.talentboek.nl. En dan bij de talenten kan je klikken op Imke van der Aar... of je kan klikken op Sport Badminton... En ik zag vanochtend dat uh, Erna erop stond. Dus het is wel heel leuk om te vermelden. Want ik denk dat dat uh, een oud uh, schoolgenootje is... dat nu in Griekenland zit. Dus echt super bedankt. <laughs> Van hier af aan. En ik vind het ook wel leuk in het verleden te vermelden. Want ze hebben het al keer eerder gedaan... dat er ook echt dorpsgenoten waren uit Zandvoort. Want een aantal volgen er ook echt. En uh, ja, ik, ik vind het een beetje bang om namen te noemen... omdat ik misschien mensen vergeet... maar die genoneerd hebben. Daar is Imco ook super blij mee... Van, uh, want het kan al vanaf vijf euro dat je een donatie kan doen. En ja, wat ik al zei, ze verloot zelf ook dingen. Maar dat ze nu in het Telegraaf staat... maak je nu ook bijvoorbeeld kansen voor een overnachting in een, uh, een prinseshotel... Of, of andere dingen wat er mogelijk zijn. Want die hebben dus ook een prijzenpakket. Dus even, dat kan je nog, ook mee winnen. Nog, nog even concreet. Waar surfen de mensen naartoe? www.talentboek.nl En talentboek is boek OEK of o, o k Nee, OEK. OEK, dus gewoon op zijn Nederlands. Ja, klopt. Heel even nog uh, over je dochters en je zoon. Wat er allemaal op het programma staat de komende maanden. Ja, nou volgende week uh, wordt er dus gespeeld in, uh, in Haarlem voor beide. Dus echt uh, een van de drie werelds uh, grootste precieuze jeugdtoernooien. Uh, IMCAP voor de rest ook nog mastertoernooi in uh, Amersfoort. Ze gaat nog naar Milaan een jeugdtoernooi spelen. Ze gaat nog in Frankrijk de Six Nations spelen. Uh, in België gaat ze een grote toernooi spelen en uh, van de zomer is ze ook nog bezig met verschillende dingen zelf afhankelijk van het geld. Want Bulgarije staat ook uh, zeg maar op de lijstje en dan in november daar werken ze naartoe en is het wereldjeugdkampioenschap. Dat is dit jaar in, uh, in Europa, is in Spanje, dus daar werken ze naartoe. En Wessel die hebt ook nog uh, verschillende toernooien op de rit allemaal staan. Grote dus, kans uh, om te kijken naar ze. Ja, Aankomende absoluut. week in Duinwijkhal in Haarlem. Ja. Ik zeg nog een keer op woensdag. Ja, woensdag is het. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En woensdag uit mijn hoofd uh, vanaf 12 uur. Maar donderdag, vrijdag en uh, zaterdag is het gewoon vanaf uh, 10 uur. En er zijn uh, ja, met een heleboel badmintonjes van vroeger... van BC Lotus, wat vroeger bestond, van Sporting Club. En van de Nulf weet ik dat er echt een heleboel badmintonliefers in Zandvoort zijn. Dankjewel. <laughs> echt, Fransien van der Aarde. Het was fantastisch. We hebben uh, een inkijkje gekregen in een sportfamilie, in een topsportfamilie... Met uh, vooral Imke natuurlijk in de aandacht. En dat is logisch. Ik wens je heel veel succes. Dat het allemaal mogen lukken. En kom gauw terug. Want er gebeurt genoeg in dat badminton. Ik ga een racket kopen nu. Ja, absoluut. Dank u wel. En nog een fijne dag allemaal. Dank je wel. Ja, luisteraars. En ook uh, in de Haltestraat uh, uh, Aankomende zaterdag 27 uh, nou, februari. Dan hebben we natuurlijk uh, de Beatle-avond met de Ruud Jansen Band. U kunt daar genieten van... Uh, Vele soorten bioto-muziek Van alle LP's komen nummers voorbij. En een uh, vaste voorproefje. Ik dank u allemaal voor het luisteren naar Watertorensport. Ik wens u een heel fijn weekend. En wat, uh, wat ons betreft. Uh, tot de volgende week vrijdag.